Met het de Late Night Show van de Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel... keert morgen weer terug op de televisie. Hij heeft eigenaar Disney van televisiezender ABC bekendgemaakt. Kimmel werd vorige week van de buis gehaald... nadat hij opmerkingen had gemaakt over de moord op de rechtsconservatieve influencer Charlie Kirk. Na die uitzending dreigde de baas van de Amerikaanse telecomwaakhond met maatregelen. Disney zegt nu gesproken te hebben met Kimmel... en dat zijn show nu weer terug kan keren. Ook Frankrijk gaat de Palestijnse staat erkennen. Het heeft president Macron gezegd in een vergadering van de Verenigde Naties. Afgelopen weekend maakten ook al het Verenigd Koninkrijk... ...Portugal, Canada en Australië bekend de Palestijnse staat te gaan erkennen. De landen willen hiermee samen druk uitoefenen op Israël... ...om meer te doen aan het leed en de honger in Gaza. Supermarkten Aldi roept een verpakking met keizerbroodjes terug. Er zit mogelijk een bacterie in de afbakbroodjes. Het gaat om verpakkingen met zes kuizenbroodjes met een houdbaarheidsdatum van 5 december. De Aldi roept op om de broodjes niet te eten. Er zit een bacterie in die bij veel mensen voorkomt, vooral op de huid en in de neus. Over het algemeen worden mensen er niet ziek van, maar de bacterie kan wel infecties veroorzaken. Een deel van Nijmegen zit sinds het begin van de avond zonder stroom. De oorzaak is een brand in een elektriciteitshuisje die aan het begin van de avond uitbrak. Momenteel is de netbeheerder druk bezig om de stroom weer terug te krijgen... Maar dat gaat waarschijnlijk nog uren duren. De storing leverde de getroffen wijk in Nijmegen wel gratis ijs op. De eigenaar van een ijssalon wilde snel van zijn voorraad af, voordat alles zou smelten. Het weer in het noorden en aan de kust enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het is vannacht tussen de 5 en 12 graden. Morgen af en toe zon, maar ook wolken met enkele buien, vooral aan de kust. En het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM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 Je hoorde Materialized in Stone van Mark uit 19, zo 31 jaar oud dit. Zo. So. 1994 yeah. van het album Opus Nocturne. Ik vind nog steeds de beste album. Ja. Yeah. Welkom bij het tweede uur van Play It Loud Underground. Yeah. Mijn naam is Ben Vroder. Niks van mij is van jullie als je via de webcam kijkt, Marcel Verkuil. Yes. En Sander is blijven plakken. Ja, een oh, gast van vandaag. gezellig ja. vanavond. Absoluut. Uh, mocht je het eerste uur gemist hebben, hebben we het over zijn band. Zijn nieuw, ja, nou nieuw. Nou, het is geen nieuw bandje. Dit is het is niet een project nieuw, hè? Ik weet dat ik al een tijd geleden ben begonnen, ja. maar gewoon, uh, nu eigenlijk een uh, f gestopt is. Uh, ja, dan ga ik daar eigenlijk nu gewoon vol voor, weet je. Wat ik zeg, ik uh, schrijf gewoon mijn eigen songs. En uh, ja, weet je, het, het is gewoon. Uh, eigenlijk een nieuwe. En ja, het is gewoon... De een, nieuwe uh, Miracle uh, mir School. Mir school. Ja. Zonder G. Ja. Met een G. Ja. Maar je spreekt het niet uit. Ja, ja precies. Het is, dus de, nee, het is wel leuk. En wat uh, ik zeg, ik, uh, misschien ooit live. Ik dan lachen. Ja. ja en, maar, maar hiervoor, zei he, heb jij ook in andere plek metal band gespeeld? Ja, klopt. Gespeeld. Ik heb in de Habs of Kairos gezeten. Dus dan ben ik uit Zaanstreek. Oké. Okay. En uh, daar heb ik denk ik uh, een jaartje of twee gezeten, maar ja, weet je, toen uh, in die periode zat ik natuurlijk al in FUA en we waren daar toen natuurlijk bezig om voor een uh, album te schrijven een beetje. Omdat we toen naar Italië gingen voor een maand om daar het album op te nemen die dan wereldwijd zou uitkomen. En uh, nou, weet je, dat was toch echt meer mijn focus en uh, Half-Life Keiros repeteren ook niet zo heel frequent. Dus ja, weet ik, ik ja, we ging daar het mee stoppen en toch even iets meer focussen op, uh, op even En daar op, was je zanger. Zanger. Ja, ja, ja, ja. Maar je speelt ook echt Maar welk instrument, waar ben je mee begonnen? Wat? wat? Uh, nou, waar ik mee was begonnen? Ja, nou ik uh, ja, denk toch op drummen dan. Drummen. En, uh, ja, daarna gitaar eigenlijk. Ja, en zingen. Ja, ik zong ook, ook wel hoor, in uh, beentjes. Ja. Nou. Maar uh, ja, echt instrument was eigenlijk uh, ja, drummen, want ja, eerst zong ik omdat ik uh, geen instrument had, ja. weet je, en, uh, dat, ja, en ik was roadie altijd voor een beentje zo en ja. zo, dus ik was er altijd wel bij, en soms was ik een gastzanger, en dat was wel leuk, en een beetje dronk op het podium staan, weet je wel. Ja, ja dat, en uh, ja, goed, uiteindelijk uh, heb ik toen, uh, mijn eerste beentje waar ik in zat, uh, was ik ook zanger, dat was Racer dat was een beetje thrash metal. Mm -hmm. En uh, ja dat heeft toen een beetje verklozen. omdat ik een drank en rustvond had. Dus het, uh, ja, dat is wel jammer, we hebben echt een toffe gast Stemmer nog steeds wel, Dus we uh, zijn die gasten van uh, Iwan uh, van Solace Cycle. Uh. Oh. Die zat, uh, in, in de ook Oh, wel lachen, ]en. ja, vandaar Geer dat je dat kan kennen. Ja. En uh, toen speelde hij zijn eerste game met ons in Permanent. Grappig. Nou, ja, dat is fucking cool. Ja. Ga maar met gitaar en vet rocken. <laughs> uh, was even, echt, echt, echt ja, dat is echt cool. Leuk man. Ja, dat is wel lachen. Ja. En nu zit je met je eigen... Ja. eigen echt eigen eigen ja. project. Ja. ja, Vet. Ja, ja, ik, ja echt, ik had echt niet verwacht dat ik uh, dit zou doen eigenlijk. Want uh, ik, zeg, ik deed altijd een beetje alleen. En ik uh, deed er nog heel veel mee. Ja, nu doet dit gewoon, gewoon goed opgenomen. is en gewoon, ja, gewoon vet klinkt. Ja, ja dat is liefst. Ik wil het ja, ja, ]en in de gewoon, uh, gewoon goed releasen. Gewoon goed aanpakken. Gewoon met een label. Gewoon serieus. En dan uh, gewoon nieuwe songs heb ik natuurlijk al. Die mm -hmm. wil gewoon opnemen. Ja. Ook gewoon... Ben, Uiteindelijk gewoon een beetje een repertoire opbouwen. Om misschien ook in de toekomst nou gewoon dat wat echt neer te kennen zetten. Ja, ja. Want ja, die eerste demo de songs, die heb ik echt allemaal uh, onder invloed van alles in elkaar gedraaid. <laughs> weet je, maar uh, ja, weet je, dit is gewoon heel anders. En dit wil ja. ik ook een heel, ander, een heel anders approachen, gewoon veel professioneler. Dus gewoon een nieuwe stap eigenlijk. Ook. Ja, een nieuw hoofdstuk in, Ja, maar, dus ik heb gewoon, ja, gewoon, ja. Ja, gewoon de lat wat hoger gelegd ook gewoon. Ja. Dus ja, het moet gewoon nog goed zijn. Gewoon goed, uh, goede sound. En dan moet ja gewoon Kom, lekker uh, klinken. Gaat dat ja, vruchten weet hopelijk aan ja, werpen. Ja, ja. ja, het is gewoon mijn eigen ding. Als mensen het niet leuk vinden. Dat is een beetje punk, en hey, dat doet fuck you. Weet ja. Weet je, het niet, uh. ja, maar dan. Je doet het ook ja, voor je passie. Daar, ja, daarom, ja. weet je. Dus... Uh, maar het is ja. mooi meegenomen als mensen het, mensen het leuk vinden, het le toch? Maar ik vind het ook cool om ja. te horen dat mensen het leuk vinden, he. ja. Ja. Ja. Nou, ja, dus ja, maar, maar, maar weer. Ja, ik ging er één van, ja, ik heb een nummer. Ik denk, ja, oké, okay, ik ga hem wel luisteren. En, ja. en ik hoorde het ik dacht, oké, okay, dit, dit klinkt best goed. Ja. Heen, ja, al, ja, ja. Ja. ja, maar echt, Zeker. Ja. Ja. ik ben alweer benieuwd naar het volgende nummer. Ja, ja. dat was wij wel. Ja, dat was eigenlijk gewoon pas een release als die EP uit is. Ja. Ja. Ik dacht gewoon puur even een uh, petitie om te promoten. Ze moesten nog even wachten. ja. En enig idee wanneer die gaat uitkomen bij je EP? Ja, sowieso dit jaar. Dit jaar sowieso. Ja, we zijn nog bezig met de layout van de tape en zo. Oh, gaat ook op tape komen dus? Ja, alleen op tape. Alleen op tape, Ja, lekker old inderdaad. Ja, want de tape is weer terug van weg geweest natuurlijk. Dat is wel vet. Ja, zeker. Ja, dus daar zijn we nog mee bezig. Ja, en uiteindelijk ook vinyl of zo. Ja, wie weet in de toekomst. dat doet gevecht natuurlijk ook ja. veel. Dus we gaan, we gaan ik... zien ja. nou, wat, wat er gebeurt, Daar ja. Weet ik, ik heb er zin in. We ja, vond een data. Nou, Hopelijk dat ze in het noorden van het land... jouw nummer ook gaan oppikken... dat het ja, balletje vanzelf zeggen, gaat rollen. Dus, ja, we gaan het uh, zien. collega van RTV, ja. uh, Metal Café... Ja. Uh, die vond het uh, al vet klinken, zei hij. Ik heb geen haast. Ik heb gewoon lekker relaxed. Ik heb toch geen band. Dus ik heb toch nog niet zo heel veel... heel veel doen. Nee. Ja goed, we gaan zien wat het brengt. En we zeggen. Ik doe het gewoon voor de lol. Dan gaat het overokken. Ja, toch? oké We gaan weer eens wat draaien. Test voor wat muziek, hè? En ja, deze band heeft geen drummer. Ja, het is gewoon een drummer. Ja. We hebben het niet over Mysticum, wel inspiratie voor hun. Ik heb het over Black Lodge. Black Lodge is een Franse band. Eigenlijk is hun naam geïnspireerd uit een plaats van de. Ik weet niet of de serie kent, Twin Peaks. Ja. Een heel oude serie. Ik heb nooit gekeken, maar... Nee, ja. Maar daar is hun... Oké. 1998. Ja, hun laatste album is weer 2012. Dus, maar ze zijn er wel actief. Ze zijn nog wel actief. Okay. Ja, ja. Maar toch ook weer niet. Nee. Maar uh, we gaan even luisteren naar het nummer Neo Black Magic. Right. Juist, yeah, yes. je hoorde een natte frost van de... Natte... Yeah. Yeah. <laughs> van uh, Engangs Grill, de split met uh, Fenris. En dan uh, met uh, rare, rare tracks en unreleased outtakes. Yeah. Yeah. Ja. We zitten Had nog hard. steeds hier met Sander. Ja. Ja, we gaan hard inderdaad. We hebben yeah. nog een half uur. We, ja, gaan, we gaan al nummers skippen. Ja, we hebben niet <laughs> eens meer tijd voor ja, de man. rest van de muziek. <laughs> Toch niet erg. Ja. Nee hoor, dat... Uh, Waar hadden we het over? We ja. hadden uh, het over black metal. Ja. We hadden het over black metal, inderdaad. <laughs> over, ja, het nieuwe project van Sander, inderdaad. het microscoop ja. daar, daar draait het eigenlijk om vandaag. Yes. yes. Ja, we hebben de ja, eerste uur gedraaid, mocht je het gemist hebben, je kan dit altijd nog terugluisteren. Of via ja. YouTube, natuurlijk. Ja, op YouTube. Ja, zo ja, daar op staat YouTube, hij. inderdaad. Ja. Ja. En nog wel een hele oude. Uh, ja, oude. Oldschool school Je die oude shit. Ja. <taps> en, nou ja, en die beursmetribute staat ook op YouTube. Dus dat zijn wel gewoon goede tracks uh, online. Ja. Ja. Nou ja, voor je naar het vet klinken, dus luisteren. Ja, ja. Is, uh, ja. ja ik heb echt zin in. Die ik uh, hoop dat het wel, uh, wel een beetje van de grond komt. Wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. Nou ja, inderdaad, wat jij zei. Hij gaat ook in het in uh, oosten gedraaid worden. In het, het noorden. Noemen. In het noorden. Ja, volgens mij in het noorden. Trend heeft in orde? Uh, volgens mij was het Friesland, maar het kan ook Groningen zijn. Ja, ja, prima, nee. Nou, je je het allemaal allemaal heb, man. Man. aan de andere kant. Van het land. <laughs> volgens mij was het Friesland. Maar. We gaan het zien. RTV met koffie. Dus. Yes. Uh. Welke slaan we over? Nou ben ik het ook kwijt. Eh, we gaan naar Obitje. We gaan naar Obitje. Ja, uh, uh, eh? ja. klassieker. Ja, ja, ja, We hebben weer weinig dead metal vandaag. Ik ben nieuw, Ben. Ik heb nog een uh, dead metal shirtje aan, zeg. Ja. <laughs> en dan, uh, dus we gaan even uh, langzaam verrotten. Ja. We weten de fans vast wel welk nummer. Ik denk het wel, ja. Yes. Oh, Slowly we rot. Ah, Nou heb ik het afgeklapt. <laughs> Je hoorde We Hear It en daarvoor hoorde je geen slowly reroute van obituary. Nee, uh, foutje op de cd. Foutje op de ik cd. ik zat te kijken, want op de cd staat hij wel ook gewoon als nummer vier Hij uh, staat als uh, nummer vier, vier. Klopt. Ja, maar ook op de cd zelf. Maar is, ja. op, ik heb de originele cd en daar ja. is hij dus nummer 3 Op Spotify dat een, staat een, een foute ook is, nummer ja. ja, dat uh, ja. zou wel veel waard zijn. Ja. ja, denk ik ook wel, ja. Dus ja. je hoorde geen uh, slowly reroute. Nou, welke dat wel was. Ja. Dat, uh. Die bewaren we voor een andere keer. Ja, precies. Uh, uh, mag ik een shout-out doen? Uiteraard. natuurlijk ja, mag jij Steven dat. Steven Telauw. Fucking, de hele fucking black metal scene uit Nederland. En nou uh, ja, Michiel Skoguur. Van de uh, herfst, winter komt mijn P uit. Flittermuis of Helphys, zwaardgevecht. Dus fucking go! Yes. yes. Kopen die allemaal. Okay, ik heb er toch op, nog een vraag over. Ja, vertel. We hebben hem ja, nog niet ja, gehad. We hebben hem nog... wel, maar niet. Het uh, artwork. Ja. Oh ja. Artwork? Daar ja. zijn, nog, we zijn nog mee bezig. Een okay. ja. uh, vriendin van me is uh, nog een beetje bezig met zijn design. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, dan uh, is het gewoon klaar. En dan uh, wordt dat gereleased. Dus het hangt toch een beetje daar vanaf. Ja. ja. Dan was ik ook dus, wel benieuwd naar de, de artwork van je, je, je lyric videootje van die single die je oh, uitgebracht hebt. Uh, uh. Dat is uh, gewoon een foto die ik A, heb foto. gemaakt ah, in uh, okay. Gjersta. Dat is in Noorwegen. Dat was ik okay. uh, met uh, mijn vrouw toen op huwelijksreis. Yeah. Dat is het festival van Knut van Actuirus mm -hmm. waar we mm -hmm. waren. Zijn we met Svenja. Ja, daar had ik ook een beetje die gitaar op, opgepakt en zo. En uh, ja, weet je, het was dan gewoon een prachtige omgeving. Ja. Yeah. Ja, weet je, en met de count van Noorwegen. Het is gewoon, ja. gewoon geweldig daar. Mm. Dus ja, weet je, het is gewoon gewoon mijn connectie wat ik met, met die locatie ook echt heb, zeg maar. Ja. Dat ik er al een paar keer ben geweest, uh, zeg maar. Uh, dus ja, mm. dus, ja, nou, dan, ja. Dus, dat is gewoon. Mooi, cool. uh, mooie ja, mooie foto, inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Dus, uh, dus dat is een beetje het verhaal erachter. Ook gewoon weet je, daar weet je eigenlijk weer dat ik gitaar gitaren heb opgepakt. En dan weet je dat ik toch weer een beetje opnieuw ben begonnen. Met een nieuwe, en en uh, kom, als je een nummer, kom je dan eerst met een riff? Of komt het, zit je, uh, nou, het lig je in bed en denk je: Oh, dat is gaaf. Nee, en ga je het ik, snel opschrijven? Nee, of, dat is niet nee We ben gewoon een beetje aan, als ik gewoon aan het spelen ben aan het oefenen, dan komt er meestal wel komt wel gewoon uit. Dan ja. komt er wel. Uh, ja. Nou, daar is wat heel mooi uitgekomen. We... Ja, Zeker ja weet absoluut. Je. Dus uh, ja, dat is leuk. Ik, uh... We hopen nog veel van je te mogen horen. Ja, ik uh, hoop het ook. Als je ja. dan wat kan opnemen weer. Ja, dus, uh... dan gaan we het ja. weer uiteraard weer hier. Uh... Uiteraard. Ja. Als de EP dat uitkomt, dan uh, ga ik ook zeker een aantal nummers opnemen. Ja. ja. Of uh, nou, ga uh, jij nu nummers natuurlijk. opnemen? Of, of jij? Nee, oh. ik bedoel opnemen de playlist oh. uiteraard. Nee, <laughs> nee, <laughs> nou, dus Ik wil nee, gewoon wat? snel, dan wil, ik, dan wil ik gewoon snel een repertoire'tje, dan gewoon kijken of ik gewoon wat uh, kan neerzetten. Weet je? Dat is nu gewoon mijn volgende doel, gewoon meer ja. nummers schrijven. Dat is ja. eigenlijk uh, dat ik gewoon nu uh, ga focussen. Alright. En Zo. de release van jij eerst. Ja, sowieso. Ja. Maar je moet altijd oh, ja. vooruit uitdenken. Ja, hè, dat, dat, waar, dat is waar. Uh, ja, dat gewoon is belangrijk. Zeker, absoluut. Uh, we hebben nog vier nummers draaien. Ongeveer. Ja. ongeveer. Oh, nu hebben we in één keer heel veel tijd. Ja, nou ja en een concertagenda. Dus uh, ja. daar moeten we ook nog tijd voor maken. En misschien gaan we dan toch een nummer die we geskipt hebben... toch wel draaien. Ik weet, weet het niet. Het tijd gaat sneller dan je denkt. Want het volgende nummer dat klaar staat is al dik. Uh, vijf oh, vijf minuten en twintig. seconden: ja, komt daarom... een de Christus <coughs> van Nettle Carrier. Ja, en meer ik heb niet. ik er niet over te zeggen. Oh, Ah, hoorde je met Stata Stroeder? Ja, Stata Stroeder. Oh, Ooit voorprogramma van Bardock in 96, 97. Toen dacht ik, oh, dit is best een gave bent. Ja. En uh, ze bestaan nog steeds. Hi. En uh, de zanger was laatst nog op Stonehenge, dus kwam ik hem tegen. Oh, ja. Dat was wel nice. grappig. Ja, oh, zeker lekker. Ja. Uh, mortem. Ja, Mortem. Wie kent het niet? Uh, ja Niet zo heel veel mensen, denk ik. Dat nee, het een klein beetje op zich. Dus uh, ja, is natuurlijk pre-acturus. Heel hemmer en zwart. In 1989 hmm. zijn ze ja? begonnen. O, dat is lang alleen. Ja. Oh, alleen. Zeker lang alleen. Dat, uh, ja. ja, inderdaad. De, de acturus is, is eruit ontstaan. Uh, of uit ontstaan. Ja, ja, wel een beetje eigenlijk hoor. Met nee, internet zegt ja en nee. En okay. je mag het wel zeggen, je mag het niet ja. zeggen. Maar... Nee, ik zeg uh, wel. Jij zegt wel. Ja. We hebben één stem voor, twee stemmen voor. Ja. <lacht> ja, ik ben neutraal. <lacht> maar uh, ja, en uh, ja, ik heb een uh, van uh, Die uh, heeft die uh, gast zelf gedrukt, zeg maar. Dus het is echt one of a kind. Uh, dat is wel grappig. Exclusief. Ja. En ze hebben dat eigenlijk één album... Nou, ze hebben dat al... Nee, ze hebben er wel twee. dan is die demo. Dan hebben ze die reproduction gedaan. Dan hebben ze Raven zwart. En daarna volgens mij nog één. Maar dat durf ik eigenlijk niet... met die zekerheid te zeggen. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen... is dat we een nummer van ze gaan draaien. En dat is, als ik het goed uitspreek... Shellest... Shellest... Shellest... Shellest... Ben ik al live? Je bent al live. Oh, nou, be. ja, uh, we zijn al live. geveet, Mortem, Shell, Shell, Shell, Shell, Geen idee wat het betekent. Ik heb ook geen idee. Maakt ook niet uit. zijn niet ah. boos. We hebben nog tien minuutjes. Ja, ja. En dan komt een... en er. En komt nog een hele hoop aan. Ja. Concertagenda. Ja, Inquisition. Nummers die we niet gaan draaien ga je ook horen. Ja. Ja. Zo'n zo, yeah. zo zender zijn wij. Yeah. Heb je nog naar je nice zin, Zomer? Zeker, nou, zeker. Ja, ja. Man, lekker, lekker chillen. Het trekt even lekkere energie lekker energie altijd. Lekker skover. Juist. Ja, dan heb ik slecht nieuws voor je. Zit er oh. weer bijna op. Ja. ja. Ah. Jammer. Ja, maar. We gaan naar het uh, concertagenda. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Allright, komt-ie. De Play It Loud concertagenda. Waar kunnen we allemaal naartoe deze week? Metalcore, Icon iconen, Poison The Well gaan op tour om het 25-jarig jubileum... van hun baanbrekende debuutalbum The Opposite of December... A Season of Separation te vieren. Afkomstig uit de bloeiende underground hardcore punk scene van Florida... maakte Poison The Well eind jaren 90 al snel naam... met hun rauwe energie en magnetische live shows. Ze combineerden de razendsnelle gitaarwerk van Slayer... de brute kracht van Hatebreed en een verrassende balans van warmte en melodie... en gaven daarmee de toon aan voor de toekomst van het genre... Dinsdag 23 september, morgen dus, staat de band in de Melkweg in Amsterdam met support van Bodyweb. En tickets zijn nog verkrijgbaar voor 26,45 euro en dat is exclusief 4 euro's lidmaatschap in de Melkweg natuurlijk. De deuren openen die avond om half acht en de aanvang is om 8 uur. En diezelfde avond, morgenavond, treedt natuurlijk ook Beat op, top, maar daarbuiten treedt ook Primal Fear. En lijnen op in de P60 Amstelveen, mocht je daar naartoe willen. De tickets zijn nog verkrijgbaar voor 24 euro in de voorverkoop en aan de deur 25. De Deuren openen om 7 uur en de aanvang, is om half 8. En als een onstijdbare natuurkracht raast Wolfheart over het podium, een Finse sneeuwstorm van melancholie en brute melodische death metal. Wolfheart weet als geen andere de kille schoonheid van het noordelijke landschap om te zetten in muziek die even vernietigend als betoverend is. Kleed je dus warm aan en traceerde de Finse toendra op 25 september in de helling in. Utrecht met de support van Full House Brew Crew, Soatana en Before the Dawn. De tickets kosten 24,70 euro, inclusief 2,20 euro servicekosten. Altijd leuk die servicekosten. De deur open om kwart over zes. De aanvang is om kwart voor zeven. En kom op 26 september als je naar de release show van Graceless in The Noble in Leiden met niemand minder naar Esfix wilt om het de death metal avond compleet te maken. Gesupport door Release The River belooft het een grensverlegende avond vol gitaargeweld, duistere klank, klanken en headbanger te worden. Tickets zijn 27 euro's. De deur open om 7 uur en de aanvang is om half acht. En wil je nog naar de occulte, feministische Noorse black metal band, dan heb je hem. Uh, Witch Club Satan in de metropool te Hengelo. Dan moet je snel zijn, want er zijn nog laatste kaarten beschikbaar. Misschien voor jou interessant, bent. Tickets in de voorverkoop 19 euro's. Deuren open om 10 uur. Uh, nee, sorry. Aan de deur zijn ze 22 euro. Sorry, ik lees het een keer op. De deur open om half negen. Dat zal wel heel laat zijn. En de aanvang is om negen uur. Dan treedt Support Act Mary Confurious op. En op 27 september duiken we weer de diepte in tijdens Into the Void. Leeuwarden, de viering van alles wat zwaar, traag en intens is. Samen laten we de muren trillen op de beste Doomstoner en Sludge. Dankzij Dole, de Vintage Caravan, Psychonaut, Lohan, Fang en nog vele anderen. Voor meer info, check de website van www.nl. Neushorn.nl. De tickets zijn 59 euro's. De deuren openen smiddags om kwart over 12 en de aanvang is om 1 uur. Dan begint de eerste band te spelen. Je kunt deze avond ook nog naar de uit Los Angeles komende heavy metal hard rock band Wings of Steel. Die bekend staat om hun old school geluid uit de jaren 70 en 80. Zij spelen met support van Angelic Forces in de Sound Dog de Breda. De tickets zijn 16 euro's, inclusief 1 eurotje servicekosten. De Deur openen om 7 uur. En tot slot, Night Versus heeft geen songteksten nodig om je in je in hun verhaal mee te zuigen. Deze band beheerst de kunst van hun instrumentale storytelling tot in de puntjes. Wat begint als een subtiele bries van atmosferische gitaarlijnen, groeit binnen enkele seconden uit tot een allesverzengende orkaan die niets van het podium heel laat. Het drietal trekt de helling uit de grond, neemt ons mee op een reis langs de kosmos en zet ons zachtjes weer op aarde terug. De lancering staat gepland op 28 september vanaf de helling in Utrecht met de support van de Schotse progressieve metalband Dune. Dat science fiction en fantasy invloeden verweeft tot grootste dienst. ...dynamische composities. Dikkens zijn die avond 24,20 euro... ...inclusief ook weer die 2,20 servicekosten. Dat is weer de hellingen. De deur open om half acht en de aanvang is om acht uur. En dat was de Concertagenda weer voor deze week... ...en volgende week weer meer. Voor de laatste minuut Beslissers. Over ja. naar jou, Ben. Over mij. Gaan maar we afsluiten, of... Bijna. We, we, we hebben nog één nummer. We hebben nog één nummertje. We Eigenlijk drie, maar we doen er één. Ja, En wij helaas niet meer tijd over. Jammer genoeg. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Time flies ja, ja, ja. when you're having fun. Precies. Maar voor degenen die uh, ja, zin hebben om naar de concert te gaan, uh, heel veel plezier. Ja, uh, ja. ja ik, uh, ik was vol beat, vergeten. Ik weet niet of die uh, uitverkocht is. Maar, uh, Geen SP. Ik ben van twee, de partij. Ja. Huh? Ga je naar Rotterdam? Of? Ik ga naar uh, Amsterdam morgen. Amsterdam, Amsterdam. Ja, mm, als zien. Yeah. Kijk. Ja, met Bush en nog een band Bush. in de vorige ja, ja, Bush. Even heel wat anders dan Black and Death Metal. Maar ja. ook lekker. Ah ja, hij was echt in Hell toch? Ja, ook. Death dat. Metal ja. Moet, uh... Klopt. Maar ja. ik moet posten. Maar over Black gesproken. Ja. Mm, ik heb niet verlies een shirt aan. Nee, eindigen mee. Ja. Dat is een ja. beetje raar als je shirt aan trekken dat niet gaat draaien. Nee, dus dat, uh, kan niet, hè? dat kan niet. Dat kan niet. Inquisition. Inquisition, inderdaad. Command of Dark Ground. Yes, dan uh, sluiten we. Hebben we daarna nog wat ja, over? we hebben we nog wat tijd over. Oh. Als je daar nog uh, wat wil vertellen, dan sluiten we Vast met zonder uh, straks af naar Inquisition. Tot Punish your enemies, O oh Lord of the Night. Destroy them all! Dat was hem weer. Dat was hem weer. Ja. En vanavond ook het slotwoord. Yes, yes. Groot dank aan Sander. Sander yes, super bedankt. Dat, uh, super gaaf nummer, best. super gaaf ja, EP. Ja. Wacht, maar, uh, wat echt, uh, wacht maar. Wacht maar. Oh. Wacht maar, wacht. wacht maar. We zijn bijna. uit de generate, Rent, Steven, Zwaardgevecht, Fuck Shit Up, Microscope. Ja, juist. We All gaan right. er nog meer van horen. We gaan er zeker meer van horen. En we gaan er zeker de rijen. 20 seconden. Ben, bedankt weer voor deze week. Ja, graag gedaan. Volgende keer weer de laatste maandag van de maand. Yes, zeker. Deze even anders. Volgende week hebben we weer een luisteren. gedaan. Fijne avond. En volgende week hebben we weer een special van... Play it loud, Dutch Fury. En hou hem hard. naar Tot dan, blijf luisteren. En fijne avond voor iedereen. Hoi. al hoorns op. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.